Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In Vlaardingen is een balkon naar beneden gestort. Er zijn twee mensen gewond geraakt. Volgens de regionale zender Rijnmond is er een traumaheli ingezet om ze te helpen. We weten niet hoe het nu met ze gaat. Ook is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd in de Zuid-Hollandse plaats. Het balkon hing op ongeveer 3 meter hoogte. In Rome is een historische ijzeren brug zwaar beschadigd. Het kwam door een brand. Er verbleven daklozen onder de brug. Vermoed wordt dat er een gasfles is ontploft die voor het koken werd gebruikt. Omstanders filmden hoe door de brand een stuk van de brug in het water stortte. Niemand raakte gewond. Een voetbalklassieker in Rotterdam. De Feyenoord-vrouwen spelen dit seizoen voor het eerst in de Eredivisie. En dus voor het eerst ook een wedstrijd tegen de vrouwen van Ajax. Volgens Feyenoord een historisch moment. Het is natuurlijk gewoon van oudsher. Hè? De Feyenoord tegen Ajax. De klassieker mannen. Maar ik denk ook gewoon prachtig dat je nu een, een, een vrouwen Feyenoord-Ajax hebt. En het leeft hè? Het leeft absoluut, ja. Super om te zien. Het werd uiteindelijk vooral een feestje voor de Rotterdammers. Feyenoord won met 4-1. En wil jij de nieuwe Steven Spielberg worden? Dan kun je misschien beginnen bij de Haagse Amateurfilmclub. Die club bestaat al heel lang, maar heeft te maken met vergrijzing. Ja, de club is ouder als ik. Volgens jou zijn we 90. En, en hoe oud bent u? Ik ben 81 bijna. Ja, oud van lichaam, maar jong van geest, want ze werken met moderne technieken. Vorige week bijvoorbeeld hebben we zeg maar, heel hard gewerkt met de green screen. Hij, dus ga, door hij de, gaat door het oerwoud lopen en dan gaat hij dus enorm schrikken van een uh, zo'n grote spin. Die schrik je rot. Ja, en je kunt ook leren monteren. Uh, nou, ik ga uitleggen hoe Final Cut Pro van, uh, van de Apple hoe dat werkt. Ja, ze zoeken dus jonge leden, want op dit moment loopt er op de hele club... maar één millennial rond. Het weer, het is nat, maar de komende uren verdwijnt de regen... en krijg je in het westen zelfs de zon nog te zien. Morgen in de kustgebieden opnieuw wat flinke buien met hagel en onweer. In de rest van het land blijft het droog en het wordt een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het gaat goed op de wegen in de regio. Er zijn twee bijzonderheden... Ik begin op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar staat 8 kilometer file tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade. Dat komt daardoor een ongeluk? Ook de linker is daar dicht. Reken daar op een half uur vertraging. En nog altijd een file op de A10, de ring van Amsterdam. Wanneer je vanuit het zuiden onderweg bent richting knooppunt Koenplein. Dan kom je onderweg bij Amsterdam-Slotermeer in de file te staan. Daar zijn twee rijstokken dicht vanwege wateroverlast. Het is nog onduidelijk hoe lang dit gaat duren. Reken daar op een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dan volgen we voor u nog steeds het wielrennen. Wel de hel van het noorden. Nou, het is inderdaad een hel daar in het noorden. Het is de Casseia-rit, Parijs-Roubaix. En de ene valpartij naar de andere valpartij volgt elkaar op. Ze hebben nog 86 kilometer te gaan. En de twee koplopers hebben een voorsprong van 12 seconden op de tweede groep. Uh, dan hebben we kwart uh, over. Nou ja, dat is alweer het volgende uur. Maar in ieder geval we hebben we genoeg items in dit komende tweede uur. Oh, wat ook wel leuk is om even te vermelden, is in de, de Franse La Liga. Uh, speelde uh, Paris saint uh, onlangs, of, of tenminste nog net geleden, uh, uit tegen Rennes.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 Maar onze Noorderburen zeg maar, bij Bloemendaal, die doen het helemaal goed. Hè? Want die hebben de hoogste woswaarde van Nederland. Weet je hoe hoog die is? Dat ga je, dat ga je de luisteraars nu vertellen: 778.000 euro gemiddeld. Ja. De worstwaarde in Bloemendaal per huis. Nou, Daar hebben ze ook nog een aantal sociale huurwoningen en dergelijke. Dus er moeten ook een paar woningen van een paar miljoen zeker bij zitten.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 Gaan we nu naar luisteren. Hij veegt de modder van zijn kop, zijn ogen branden. Van het zout, maar ook van het venijn.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 Parijs, Hubert, meer dan honderd jaar geleden Van de stad door het bos van Wallen.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 Meer dan 100 jaar geleden, van de stad door het bos van Valerie.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 Door de ramen en ik ga.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 Wat er natuurlijk ook uh, wel waar is. Dus uh, misschien uh, maken ze daar nog uh, enige kans op. Maar uh, ja, als het binnen het bestemmingsplan uh, past en de gemeente staat erachter. Ja, daar sta je al uh, aardig achter. Nou ja, we hebben natuurlijk al een voorbeeld. Ik bedoel, de, de, de, naast het circuit was Ja, al... Curious. Dat is ook een, uh, dat is een duidelijk voorbeeld daarvan. Nou, die, die, die caravans en dergelijke moesten ook allemaal wegwijken voor. Camping nou. de branding uh, was dat. Ja, de camping de branding. Nou...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 op de website van onze gemeente Zandvoort. En nu hebben we nog uh, jazz in uh, Zandvoort ja, uh, volgende week. Ik wist nog dat dat wel heb. Ja, want we hebben Edwin Rutten, dat, weet ja. je wel. Maar daar hoeft u geen kaartje meer voor te kopen. Nee, die is al uit. Maar hij is wel bekend van Deze vuist op ja, Deze ja. vuist. Nou ja, die ken je wel natuurlijk. Dus uh, Edwin Rutten volgende week in, uh, in gebouw De Krocht. Laten we hopen dat het ook een uh, mooi uh, nieuw gebouw, uh, De Krocht, uh, gaat uh, worden. Want uh, ook daar zijn de plannen inmiddels voor. Uh,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 De speculare van dit moment is dus deze Paschaus en uh, Love Tonight. Ja, lekker deuntje zo op de zondagmiddag. Hè? Het regent, dus uh, lekker blijven luisteren naar de Zandvoortse radio op deze zondagmiddag. En anders ga je vanavond ook eventjes een bioscoopje pakken. Want hij is, uh, uiteindelijk is hij uit, hè?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 You were my life, but life is far away from fair Was I stupid?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 Met meer dan een ton lager vocht heemstede met 554.000 euro. Dus Sandvoort doet in ieder geval goed mee qua procentuele stijging. Dat zeker, ja. En in uh, Bloemendaal Sp heb je een heel duur huis. Blaaricum ook trouwens, hè? Ja, klopt. En dan kom ik nog even... Ik zat van de week uh, Lang Leven de Liefde te kijken op uh, SBS6. Zo'n leuk programma. Oké. Okay. En uh, ja, dat is dagelijks uh, een half uurtje. Dan, uh, dan uh, worden mensen gekoppeld die bij elkaar zouden...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 En hij komt uit Blaricum. En meteen die vriendin... Oh, die moet je houden, want uh... oh, ja. <laughs> die is rijk, weet je wel. Daar is de boswaarde goed hoog. Daar is de boswaarde goed hoog. Dus, uh... Maar goed, daar Sons... nee, moest ik meteen aan denken. Sanford doet goed mee met de top 10 in ieder geval in onze provincie. Zeker. Nou, of we er blij mee zijn, hè? dat is weer een andere zaak. Je kan ook zeggen, de huizen zijn hier goed, uh, liggen goed in de markt de belastingmarkt dan. Ja, nee, dan ben ik het een beetje... Ja. Ja. <laughs> Hier is Cold Hearts, de nieuwe single van uh, El John en uh, Dua Lipa.